Hallo en welkom terug bij de geschiedenis van de Romeinen. Aflevering 55 Veni Vici. Drie weken geleden zagen we dat Caesar tegen de verwachtingen de vloer aanveegde met Pompeius de Grote en zijn senatoriale leger bij Pharsalus. Pompeius wist vlak voor het einde van de aflevering nog net te ontkomen en charterde een schip naar Mytilene op het eiland Lesbos. Caesar nam nog de tijd op het slagveld de lijken van Romeinen aan beide zijden te betreuren en zijn vijanden te vergeven. Cato en Metellus Scipio waren niet bereid zich over te geven en trokken snel naar de regio van Utica in het huidige Tunesië, op een steenworp afstand van de al lang niet meer smeulende resten van Carthago. Toen Pompeius op Lesbos aankwam, pikte hij zijn vrouw en zoon op en adviseerde de bevolking van het eiland om zich over te geven aan Caesar. Pompeius was met de senatoren die hij bij zich had de grote vijand van Caesar. En Pompeius wist dat anderen niets te vrezen hadden bij zijn rivaal, die alles deed om haar niet als de agressor over te komen. Bovendien meldt Plutarchus dat Pompeius Caesar als een goed mens beschouwde. Zelf besloot Pompeius verder te trekken en elders weer aan zijn leger te bouwen. Na enige beraadslaging met zijn gevolg vervolgde hij zijn vaart naar Alexandria aan de Nijl. Egypte was de bestemming. Deze oude beschaving bestond al zo lang dat deze voor Pompeius al antiek was. De beroemde piramides van Gize waren in de tijd van Pompeius al ouder dan Pompeius nu voor ons is. Maar er was in de laatste eeuw iets veranderd in het land aan de Nijl. De grootste generaal uit de wereldgeschiedenis, Alexander de Grote, veroverde het gebied in 332 op de Perzen en vestigde daar een Grieks-Macedonische heersende elite. Deze elite betrok de nieuwe stad Alexandrië en leidde het land van daaruit. Toen Alexander negen jaar later overleed, viel Egypte in handen van zijn generaal Ptolemaeus Soter. Hij werd opgevolgd door Ptolomaios II die een zoon genaamd Ptolemaios kreeg. Een familie vol originaliteit in namen, incest en broedermoord leidde tot de heerschappij van de 10-jarige XIII en zijn toegewijde en ondersteunende personeel. Dit is de enige Ptolemaios waar we het verder nog over zullen hebben. Ptolemaios deelde zijn troon met zijn 18-jarige zus Cleopatra VII, de Cleopatra. Broer en zus trouwden ook nog eens, maar dat was voor beide geen reden om in vrede met elkaar samen te leven. Cleopatra, duidelijk de grotere leider, liet vaker en vaker decreten en munten uitgaan waarop zij werd afgebeeld als de enige monarch in Egypte. Tornemaios en zijn belangrijkste adviseur, de Eunuch Potinus, besloten Cleopatra in 48 af te zetten, omdat haar status die van haar broer begon te overvleugelen en de man moest toch altijd de machtigste zijn. Cleopatra werd uit Alexandrië gegooid en trok naar Syrië, waar ze probeerde een leger op te zetten, met als doel om haar plaats op de troon weer terug te pakken. Deze bende was Pompeius' reisdoel. Pompeius meende dat Ptolemaeus door hem kon worden beheerst en dat hij via de jonge koning toegang had tot de Egyptische rijkdom. Dit zou hem de gelegenheid bieden om weer te bouwen aan zijn poging om Caesar te verslaan. Eerst moest hij in wal komen. Omdat Egypte gemobiliseerd was door de machtsstrijd, stond het leger op het strand toen het schip met de grote generaal de kustwateren betrad. Potinus stuurde een bootje om Pompeius op te halen en naar de kust te brengen. Besloten was echter om Pompeius geen asiel te verlenen, maar hem te doden. Potinus en de andere adviseurs van de koning. Zag hoe de winst stond en meende met de doden van Pompeius zijn rivaal Caesar gunstig te kunnen stemmen. Misschien kon de grote winnaar van Pharsalus dan helpen in de machtsstrijd. Als ultieme anticlimax kreeg de ooit zo grote generaal daarom op een klein bootje een aantal messen tussen zijn ribben. Zijn lichaam werd onceremonieel op het strand gedumpt en zijn hoofd werd meegenomen als geschenk voor iemand die ongetwijfeld binnenkort zou volgen. Caesar was inmiddels onderweg en had vernomen dat Pompeius naar Egypte was gegaan. Daar aangekomen werd hij met alle egaars ontvangen. Toen Ptolemaeus het geschenk het hoofd van Pompeius gaf, maakte dat niet de gewenste reactie los. In plaats van dankbaarheid toonde Caesar verdriet om de dood van zijn rivaal die hij liever had willen vergeven. De plannen van Caesar om rust in Egypte te brengen kregen een nieuwe wending. Deze wending was in het voordeel van de verbannen Cleopatra die opgeroepen werd naar Alexandrië. Omdat het niet veilig voor haar was rondom het paleis, liet Cleopatra zich naar Caesar's kamer smokkelen in een waszak of gewikkeld in een tapijt afhankelijk van de bron. Daar presenteerden ze zichzelf aan Caesar. Met al dat gevecht en gemarcheer van de laatste tijd, moet het voor Caesar, die de karende vreemdganger werd genoemd, een aangename afwisseling zijn geweest. om met de bevangen en charmante Cleopatra te genieten van zaken die Ptolemaeus en zeker Potinus hem niet konden geven. Korte tijd later kondigde Caesar aan dat zijn oplossing voor de machtstrijd was. om terug te gaan naar het idee van de vorige koning. Zijn beide kinderen moesten gezamenlijk regeren. Dit was tegen het zere been van de jonge koning en zijn adviseurs. Die begonnen te plotten om ook Caesar te vermoorden. Toen Caesar daar lucht van kreeg, liet hij Potinus executeren. Ptolemaios en zijn gevolg reageerden hierop door het volk op te zetten tegen een opstand tegen deze buitenlandse tiran, die de Alexandrine kwam vertellen wat ze moesten doen. Caesar werd met zijn kleine legertje belegerd in het paleiscomplex waar hij verbleef. Er braken grote gevechten uit, waarbij Caesar verschillende keren bijna omkwam. Eén keer wist hij net te ontkomen van zijn vijanden door zijn mantel achter te laten. ...en met een aantal documenten in zee te duiken en naar de kust te zwemmen, terwijl hij de documenten boven water hield. Andere documenten kwamen er minder goed vanaf. Alexandrië kende een aantal bekende grote monumentale gebouwen, waaronder de Grote Bibliotheek. De bedoeling van de bibliotheek was om alle werken die er waren beschikbaar te stellen. Altijd als er een boek de stad kwam, moest het gekopieerd en opgeslagen worden voor de eigenaar verder kon. Door deze praktijk werd de bibliotheek van Alexandrië de belangrijkste uit de oudheid. Tijdens de gevechten in de stad wist er een aantal schepen die probeerden de aanvoer van versterkingen te blokkeren in brand te steken en te vernielen. De brand stak echter over naar het vasteland en zette een deel van het havenkwartier in lichte laaien. Een opslagdepot van binnengekomen boeken werd hierdoor verwoest. De verwoesting van het depot is door een aantal bronnen, waaronder Plutarchus verward met de verwoesting van de bibliotheek zelf. Deze overleefde de gevechten en werd honderden jaren later vernield door christelijke plunderaars. Uiteindelijk wisten de versterkingen voor Caesar de haven te bereiken en de strijd om de stad voor hem te beslissen. Ptolemaeus vluchtte en verdronk enige tijd later, waarna Cleopatra met een ander broertje van haar, Ptolemajov de XIV, trouwde, en feitelijk alleen heerschappij had. Caesar besloot van dit moment gebruik te maken om eindelijk eens uit te puffen. Met Cleopatra en zijn hele leger maakte hij een cruise over de Nijl en bezocht de monumenten uit de Egyptische oudheid. Caesar had jaren geen vakantie genomen en we kunnen het hem ook niet kwalijk nemen. Maar het was niet alleen uitrusten en genieten. Caesar had een serieuze boodschap. Cleopatra's regime werd ondersteund door de Romeinen. En die hadden een hele stoet aan schepen nodig om te laten zien met hoeveel ze waren. Enige tijd later kreeg Cleopatra een zoon. Hoewel het vaderschap niet zeker was, liet moeder er geen gras over groeien over waar we het moesten zoeken. Ze noemde haar zoon Caesarion. Caesar. Na de vakantie was het weer tijd om aan het werk te gaan. Caesar kreeg namelijk door dat Pharnaces, een zoon van de grote Mithridates, die ons in aflevering 39 al lastig begon te vallen, een leger onder een van Caesars ondergeschikte had verslagen. Caesar moest orde op zaken stellen, want er was niets dat hem slechter uit zou komen dan een buitenlandse heerser die de boodschap dat de Romeinen kwetsbaar waren kon prediken. Caesar moest dus laten zien wie de baas was. Het was gebruikelijk voor een Romeinse veldheer in Caesars positie, zeker eentje met een milde inborst, om diplomatieke oplossingen te zoeken. Caesar kon bijvoorbeeld Parnassus. Een zekere mate van soevereiniteit over de regio bieden in ruil voor onderwerping aan Rome en een belofte om geen onrust meer te stoken. Dat kon hij doen. Alleen Farnaces had duidelijk de genen van zijn vader. Hij besloot op een gegeven moment alle Romeinse mannen in de regio bij elkaar te brengen en ze allemaal stuk voor stuk te castreren. Deze misdaad was meer dan Caesar zou kunnen vergeven. Caesar besloot toch een diplomatieke toon op te zetten in de conversaties met Farnaces, terwijl hij onderweg was naar Pontus in het noorden van het huidige Turkije. Vlakbij het plaatsje Zela kwam het op 21 mei 47 tot de confrontatie toen Caesar zijn echte intenties toonde en Farnaces de oorlog verklaarde. Toen Caesars mannen bezig waren een kamp op te bouwen op een heuvel buiten de stad, vielen Farnaces en zijn mannen aan met strijdwagens. De Romeinen hadden wat moeite op gang te komen, maar na een paar dagen was het Farnaces leger vrijwel weggevaagd. In een brief aan een vriend in Rome schreef Caesar: Feli ik kwam, ik zag, ik overwon. Waarna hij toevoegde dat hij nu wel snapte hoe Pompeius zo groot had kunnen worden. door zulke vijanden te verslaan. Na dit niemendammeltje trok Caesar terug naar Rome. Toen hij in Egypte zat, was Caesar opnieuw uitgeroepen tot dictator. In zijn afwezigheid werd Rome gerund door Marcus Antonius. die als paardenmeester en tweede man achter de dictator feitelijk absolute macht had. Waar Caesar macht gebruikte om een doel te bereiken, liet Marcus Antonius het allemaal naar het hoofd stijgen. Tussen de orgies en drankfeesten door voerde hij weinig productiefs uit liet zijn tegenstanders van kant brengen. Zittingen van de Senaat moesten geregeld worden onderbroken omdat Antonius weer moest overgeven en als ze Cicero moesten geloven waren zijn woorden nauwelijks van het braaksel te onderscheiden. Voor Caesar was wel duidelijk wat hij moest doen. En was het ook heel makkelijk om iets voor elkaar te krijgen waar hij beter uitkwam. Het enige wat hij moest doen was Antonius afzetten en vervangen door iemand waar hij op kon rekenen. Dat werd weer Marcus Aemilius Lepidus. Alles leek nu klaar voor de volgende stap. Cato, Metellus, Scipio, Labienus en de anderen zaten nog in Afrika en Caesar wilde hen als volgende aanpakken. Maar toen kreeg hij te maken met een tegenstand uit een hoek die hij niet verwachtte, maar die hij wellicht onderhand had kunnen zien aankomen. Van zijn eigen mannen, van onder andere het tiende legioen. Deze troepen hadden Caesar al die jaren gevolgd: Gallië veroverd, twee man naar Brittannië overgestoken, Rome ingenomen, naar Spanje gevlogen, Pompeius verslagen, Egypte gepacificeerd, een cruise over de Nijl gemaakt en Farnaces verslagen. Al die tijd had Caesar beloofd hen te belonen met land en rijkdom, maar dat bleef ook achterwege. Nu waren ze eindelijk weer thuis, wilde Caesar weer de wereld veroveren. Terwijl Caesar voorbereiding aan het treffen was voor de overtocht naar Afrika, kwam zijn leger in opstand. Eisen van grote rijkdom en allerlei extra's gingen rond en Andermans bezittingen bleven niet onberoerd. Caesar besloot op zijn manier in te grijpen. Hij ging naar zijn mannen toe, alleen en ongewapend, en vroeg ze wat hij voor ze kon betekenen. Toen Puntje bij Paaltje kwam, bleek het allemaal om één ding te gaan. Caesar's mannen wilden dat hij zich aan zijn belofte hield om hen uit dienst te laten treden en hen met een stukje land achter te laten. Wat Caesar deed was simpel maar doeltreffend. Hij sprak ze aan met de volgende woorden in origineel Latijn. Quirites. Dat was alles. Caesar sprak zijn mannen aan als quirites, burgers. Hij ontsloeg ze allemaal uit dienst zoals ze vroegen. Geen praat meer over makkers, kameraden, soldaten. Voor hem stond een groep mannen die weliswaar militaire kleding droegen, maar burgers waren. Caesar zei dat hij zijn mannen dankte voor een jarenlange trouwe dienst aan hun generaal en wenste ze veel succes. Zelf zou hij aan de slag gaan om een nieuw leger te verzamelen en de laatste grote slag te slaan voordat het tijd was om op zijn lauren te rusten. Dat zou wel goed komen. En als Caesar en zijn nieuwe leger dan gewonnen hadden en in triomf door de straten van Rome zouden trekken, misschien zat er voor deze burgers ook een bonus in. Deze klap sloeg in als een mokerslag voor de net ontslagen soldaten. Lieten ze nu echt een generaal zonder hen vertrekken aan de vooravond van zijn laatste grote strijd? Accepteerden ze dat er straks een groep nieuwe recruten in triomf door de stad paradeerde om iets waar zij zelf het leeuwendeel van het werk voor hebben gedaan? Wil Caesar ons echt niet terug? Meteen begonnen de soldaten hun generaal te smeken hen terug in zijn leger op te nemen. Caesar accepteerde en beloofde dat dit echt de laatste tocht was. Nadat Caesar zijn troepen op deze manier vakkundig op hun plek had gezet voltooide hij de voorbereiding en vertrok naar Afrika, naar Cato, Labienus en Metellus Scipio. Over drie weken zien we wat daarvan terechtkomt.